ProRail zet extra beveiligers in rondom het spoor bij Lelystad. Dit weekend lag daar een ijzeren staaf op het spoor die door de bodem van een trein sloeg. Er raakte niemand gewond, maar volgens de spoorwegen had de trein uit de rails kunnen lopen of hadden mensen binnen geraakt kunnen worden. Wie de staaf op het spoor heeft gelegd, is niet duidelijk en daarom wordt het spoor voorlopig extra in de gaten gehouden.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 Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Max. Nachtzuster met Ron Ja, voor wie niet uh, slapen kan je niet wil slapen of nog niet mag slapen, welkom terug bij Nachtzuster. Nachtbroeder, deze nacht. Vragen en antwoorden, dat is alles wat ik voor jullie vraag. En ik heb al een heleboel leuke vragen gekregen en goede antwoorden. Um, ja, voor die dingen die je altijd hebt afgevraagd. Dit is je kans om zo'n vraag in de groep te gooien. 0800-1121. Dat is het, uh, het gratis telefoonnummer wat je kunt gaan bellen. Um, ja, we hebben allerlei leuke vragen. Uh, hoe zijn de oranjes zo rijk geworden? Um, krijg je vitamine D van onder de zonnebank liggen? Ik we wel een antwoord op, maar mag je over blijven bellen. Blozen, waar komt dat vandaan? Um, dromen, uh, dat kan wel eens voortkomen uit een situatie waar je een ligt te luisteren. Hoe werkt dat? Nou, dat zijn een aantal van die dingen. Uh, de speciale gloeilampen uh, die zijn die uh, ook in Nederland verkrijgbaar. Van die gloeilampen die niet warm worden. Dat zijn maar een paar vragen. 0800-1121. Chatten kan ook via omroepmax.nl slash nachtzuster. En mailen via nachtzuster.omroepmax.nl Maar ja, de vaste luisteraars die weten het. Het is uh, drie minuten over vier. En dat betekent tijd voor disco. Hey you, this is... Reaction! Let's go to the disco vibe trade! Oh yeah! I have a nice Dat was Dance Reaction met Disco Train. Dance Reaction dat was een, een Nederlandse discogroep. Begin jaren tachtig. Weet u dat ook weer. Uh, we gaan naar Anne. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik, ik had nog een, uh, een aanvulling op het antwoord over prikkelhoest. Ja, leuke vraag was dat. Vertel. Ja, uh, je hoeft niet per se uh, verkouden te zijn om last te hebben van prikkelhoest... Het kan zomaar ontstaan en vooral s'nachts is het heel lastig want je kunt er niet van slapen. En je krijgt als medicijn vaak codeïne, dat demt ook al wat. En dat is het eigenlijk het enige wat helpt, maar dat doe je toch niet zo snel. Ja. Maar ik heb nog een, andere, um, een ander probleem over prikkelhoest. En het is bijwerkingen van medicijnen. Oh. Daar kun je prikkelhoest voor krijgen. En van bepaalde medicijnen? Ja, ik had een medicijn voor uh, hoge bloeddruk. Mm -hmm. En ik had heel erg veel last van uh, prikkelhoest. Maar nog meer gekke dingen. Ik kreeg een hele dikke tong en ik had hele opgestoken uh, speekselklieren. En toen hebben ze het uitgezocht. in Het ziekenhuis hebben me zelfs nog opgenomen. En toen bleek dat het van dat bepaalde medicijn kwam. Dat was 1 april. Dat mag ik dus nooit meer hebben. Maar daar kreeg ik prikkelhoest van en een dikke tong en ontstoken slijmvliezen. Dus, uh, maar nu, nu heb ik een ander medicijn en nu is het goed. Okay, we... Ik hoop dat nooit weer te krijgen, want het was heel erg. En was... in de midden in de nacht. En was die bijwerking ja. wel bekend bij de doktoren? Nou, ze hebben het u nagezien. De dermatoloog heeft het ook nagezien en ze heeft gezegd van ja, dat komt daar ook van. En ook dat die andere een dikke tong en uh, die, die speekselklieren. Ja, het is ja. toch een hele rare reactie. Ah, oké. Okay. Vervelend, ja. ja. Heel vervelend, maar goed, uh, dat zal nu wel afgelopen zijn. Ja, maar u heeft, ja. ik bedoel, ja goed, iedereen heeft wel eens last van, van, van prikkelhoest natuurlijk, of kriebelhoest, ja. hoe je ja, het ook noemen maar dit wil. maar het kwam hiervan, het kwam heel vaak weer voor. En net als die dikke tong en die ontstoken speestaplieren kwam ook niet heel erg vaak, misschien één keer in de drie maanden, maar het was er wel. Ja, oké. Okay. Dus dat was heel vreemd, maar nou, in ieder geval is dat nu voorbij. Ja, nou, dus in, in uw geval kwam het van de medicijn. Dat, uh... De medicijn, ja, ja. Dus, dus dat, daar kan, dat, kan het ook vandaan was, komen dat je prikkelhoes kon krijgen. Maar ja, dat is niet meteen dat je daarna gaat kijken... naar die bijwerkingen. Nee, er staat meestal zo'n enorme lijst met bijwerkingen op zo'n bijsluiter. Ja, doe ik, ja. Dus ja. Uh, als, je, als je daar gaat lezen... Dan, dan heb je eigenlijk al geen zin meer om dat medicijn te nemen. Nee, dan denk je, moet ik het wel doen. Maar, <laughs> dit is ook zo. Maar dan... in ieder geval, dit was ook nog een aanvulling op... De prikkelhoest. Dankjewel. Dus misschien mensen die er last van hebben, daar naar gaan kijken. Misschien dat ze dat ook vinden bij de bijwerking van hun medicijnen. Ja, maar ook de mensen. Ja goed, iedereen. Ik bedoel, ik gebruik geen medicijnen. En ik heb er ook weleens last van. Dus het, het ja. komt toch ergens vandaan, blijkbaar. Ja, ja, het is een reactie. Ja, zeker. Ja. Nou, uh, uh, dank voor het bellen. Ja, graag gedaan. Oké, okay, en een hele fijne nacht. Ja, bedankt. Oké, okay, Dag. Ja. 0800 1121. Als, uh, ja, als u weet uh, waar die prikkelhoest uh, of die kriebelhoest vandaan komt, um, we gaan naar Marlon. Dag Marlon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had er, ik had er een simpele vraagje samen namelijk zo. Telepathie en telekinesen. Wat is dat eigenlijk? Om twee redenen. Ik heb ooit een keer een programma gezien dat iemand had in Nieuw-Zeeland en die uh, ander was in Brazilië. En toch hadden die een uh, vorm van Telepathie. Uh, moet je daar voor een tweeling zijn en gaven? En ik heb het ook meegemaakt in een film dat die Amerikanen uh, om hun bericht niet te onderscheppen hadden ze iemand in uh, hoe het, in Japan. En toen gingen ze de bericht overmaken via tele, telepathie. Dus de vraag is: hoe werkt het en wie kunnen dat allemaal? En wat is telekinese? Heeft dat ook betrekking op dat telepathie? Dan ben ik er reusend benieuwd naar. Werd het ook voor dat doeleinde, werd telepathie al ingezet, ja. Is dat zo? Ja, daarom daar, daar ben ik benieuwd naar, want niet ieder kan dat. En tegenwoordig zie je het niet meer. Maar, maar ik zeg, ik zeg het in een documentaire. En de een zat in Australië of in Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. En de ander in Brazilië Nou, is het Dan hoe komt het dan, dan die berichten dan op de een of de ander exact en precies doorkomen. Dat is de vraag. En uh, ja, en is dat identiek toe. Dat is nou, het beste. Interessant uh, uh, onderwerp wat je hier aansnijdt. Ja, daarom ik ben ik reuze benieuwd naar. En ik hoop dat er gewoon heel goed en gediegen antwoord komt. Ik hoop het ook. En uh, uh, ja, wie weet, uh, zit er iemand te luisteren die er alles vanaf weet? Ik bedoel, we hebben de, de, de gekste deskundigen ook uh, die naar dit programma zitten te luisteren. Dus het zou zomaar kunnen dat er iemand tussen zit die alles over uh, telepathie weet. Ja, het zou zomaar kunnen. Ja, tuurlijk, want uh, dit is al de tweede keer dat ik in het programma ben. De eerste keer was ik ook met jou. En toen ging het over de, de, de, de, de zwarte van de aarde. Oh, ja. Leuke vraag was dat, ja. Maar ja, ja, ja, ja, ja. nou goed, ja, ja, ja. we gaan het nu over de telepathie hebben, uh, Marlon. Akkoord, want als ik uit een café kom, heb ik dit wat vragen. En ik loop nu naar huis, want ik kom uit een café. Oké, okay, nou, dan wens ik je een, een, een, een, goed, een goede reis nog. Ja, ik ben lopen, ik heb je auto laten staan. Oh, dat lijkt me wel beter, ja. Nee. <laughs> dag Marlon. Ik goed met het antwoord. Oké, okay, dag. Dag, hey, en succes. Dankjewel. 0800-1121. Gewoon bellen dus. Niet via telepathie. Nee, gewoon even bellen. We gaan naar Simon. Goede nacht, morgen, uh, Ja. Goede nacht, ochtend, uh, avond. Ja, dit is altijd uh, een beetje een, uh, het, het, het, het breekpunt van wat moeten we nu gaan zeggen. Maar uh, ik zeg uh, goedemorgen. <laughs> goedemorgen ook. Dat is Simon. Wat kan ik voor je doen? Uh, ik, uh, ik had een vraag en die vraag kwam bij mij op toen jij zei dat wij ook een klein beetje mee de muziek mochten bepalen. Nou, ja. Nou, nou. Ik neem het in overweging, laat ik het zo zeggen. <laughs> Vertel, wat, wat, wat, wat, wat is de vraag? Laten we daarmee eens beginnen. De vraag is, uh, ik zal hem inleiden. Mijn uh, dochter heeft meegedaan met de voice of Holland. Oh. En ze mocht daar ook een plaatje bij opnemen. En dat kon je bestellen via iTunes. Ja. Maar als een plaatje is opgenomen, moet dat ook via de radio uitgezonden kunnen worden, denk ik dan. Ja. En, en nu is mijn vraag, uh, mede ook naar jou. Uh, waarom wordt dit plaatje nooit uitgezonden op de radio? Kijk, een hele persoonlijke vraag. Ja, dat mag ook. Uh, allereerst even over je dochter. Uh, wie, uh, wie, uh, welke editie heeft ze meegedaan en wie was het? Dit was de laatste editie en dat was Gabi Boterkoper. Gabi, ja, ik, ik, ik, ik ben niet een vaste kijker, maar ik vallen er zo af en toe wel eens in. Dit, uh, volgens mij drinkt dit wel een belletje. ja? Hoe ver kwam ze? Uh, de eerste live show. De eerste live show, ja. ja. Wat een, uh, wat een uh, dat lijkt me een enorm evenement om mee te maken als vader. Uh, ja, heel, uh, heel groot. Ja, heel spannend. Ja. Vooral in zo'n live studio met, wat vol met publiek zit. Nou ja, dat is dan minder spannend. Het is uh, meer wat er op dat podium gebeurt. Ja, nee, tuurlijk. Ja, jij, jij kijkt naar je dochter. Maar ik bedoel, alles wat er omheen gebeurt. Ik bedoel, er zijn er wel 20, 30, 40 mensen zijn met jouw dochter aan de slag. Op de een of andere manier natuurlijk. Ja, dat is, dat is het. Ja. Ja. En uh, ze, heeft een, ze heeft een plaatje gemaakt. Hoe heet het nummer? Home. Home. Dus van die, uh, van die uh, ja, die Zweedse kasten... Fabriek, die maakte nog als reclame mee. En zij heeft er dan een eigen versie op de eigen manier ingezongen. gezongen. Ah, Oké, okay. ze, ze heeft een, een cover gemaakt. Uh, ja. Oké. Okay. Nou, we zijn in het zoeken in ons plaatsensysteem. Wij hebben in ieder geval niet de versie van je dochter. Ja, maar dan gaat dan nou niet die andere draaien. Om het goed te maken. De, de originele bedoel je? Ja, misschien is er wel een luisteraar die hem ergens in een bestandje heeft... en naar jou toe kan sturen... En dan alsof een hem kan draaien. Nou, omdat je zo'n leuke vraag hebt ingestuurd... vind ik het wel een... Uh, vind ik, ik, ik ga wel mijn best voor je doen. Dat lijkt me wel leuk. Okay. Maar wie, wie was de originele uitvoerende van Home? Ik durf je echt niet te zeggen. Voor mij is er natuurlijk maar één, hè? Oké, okay. even kijken. Ed, Edward Sharp en de Magic... en de Magnetic Zeros? Dat komt uh, redelijk bekend voor, ja. Kijk aan. Nou, we gaan even kijken of dat, uh, dat zo meteen wel lukt... Dat, dat moet volgens mij wel lukken. Ik krijg een positieve gezicht aan de andere kant van de ruit hier. Dus dat, dat ja. moet volgens mij wel lukken. Um, maar ze is, ze is nu dus uit de voice, je dochter. Ja, de voice is ook afgelopen. Hè? Dus, uh, of ja, dus tuurlijk. Je, ja, weet, je hebt nu de voice kids weer. Ja, dat gaat allemaal zo snel. Ja, dat loopt eigenlijk in één stuk ja. door. Ik, ik, ik heb eigenlijk nog nooit door waar ze nu zit in de serie. Omdat het eigenlijk in één stuk do doorgaat. Ja. Dus uh, was, je, krampen, was je... Man. Was je teleurgesteld of toch met name trots dat ze het zover geschopt had? Uh, je begint met, uh, met trots dat ze zover komt. Dan denk je van, ze kan verder. Uh, dan ben je teleurgesteld en dan ben je eigenlijk toch wel weer trots dat ze zover gekomen is. Ja. Het is ja. Voor, ja voor, voor ouders is dat uh, volgens mij fantastisch om mee te maken. Uh, zeker weten. Ja. ja. Nou, we hebben hem gevonden, dus uh, speciaal voor jou gaan we hem draaien. En uh, ja. nou, ik zeg, dan gaan we denken aan, uh, aan, aan jouw dochter Gabi daarbij. Dat is helemaal mooi. En ik hoop dat je ooit nog een keer uh, haar een keer kan, uh, kan draaien. We gaan ons best doen. Beloof ik oprecht. Oké. Okay. Okay. Dankjewel hey, Simon. Ik, uh, okay. ja, wel, Simon. verder Oké, dag. dag. Speciaal voor Simon en uh, ja, voor uh, zijn dochter Gabi natuurlijk uh, het nummer Home. Hier de uitvoering van Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Um, ja, en waarom wordt dat plaatje niet gedraaid? Ja, het, uh, meestal gaat toch de voorkeur uit naar de originele uitvoerende. Um, maar goed, uh, wie weet zijn er mensen die hier nog wat, uh, wat leuks over uh, willen zeggen. Het mag altijd. 0800-1121. We gaan naar Willem. Ja, goedendacht, goedenavond, goedemorgen. <laughs> Ik heb voor jou drie antwoorden. Kom op. En dan is het eerst op blozen. Als je bloost, dan kun je twee manieren blozen. Door, door, door hard te lopen ademen en uit te blazen. Blazen, blozen is blazen. En als je verlegen wordt, is het adem beneden en dan durf je niks te zeggen. En dan hou je adem in. En dan ga je ook blazen. Blozen is blazen. Maar als je nou dialecten spreekt, dan hoef je zulke soort vragen niet te stellen. Want dan kun je... Van alle blazen kun je dan in alle talen verstaan. Want blues, dat moet je ook blazen op de trompet. En blizzard, blizzard. De sneeuwstorm door de wind geblazen, dat is blaashard. Kijk aan. Zo zie je dat dus door dialecten. kun je al die woorden zelf verklaren. want alle talen gaan terug naar het Nederlands. Ja. En daarom is de paardenbloem, als ze die blaast, krijgt die bluesjes, pluusjes, Ja. En de paardenbloem, dat eet geen paard op, niemand. Het is een behaarde bloem. En die haartjes die blazen weg. Dat is één. En dan heb je de Adams appel. De naam zegt het al. Je hapt naar adem. En hap adem, adem, ademunt, ademunt, uit de mond, ademunt. Adam. En de eerste mens die adem heette, die heette Adam. En Adam die ademt, nu nog iedereen die geboren heeft, kun je de naam geven, Adam. Want je ademt. Wij zijn de eerste mensen. Adam is ...ademen. En dan vraagt die meneer ook nog eens een keertje... Uh, ...naar uh, telepathie. Telepathie is dus intuïtie. En telepathie, dat zijn dingen die je ziet aankomen. Je denkt aan iemand... ...en je loopt om de hoek... ...en je botst tegen hem aan. Dat is telepathie. Dan heb je gedachten die... De, dat, is, ...dat is een gave. En sommige mensen hebben dat heel sterk. En telen is vertellen... Tell you, I tell you, delen de is vertellen. Tel het pad u is het. Tel, het vertelt het pad waar je gaat. Het pad vertelt wat je gaat leven, wie je tegenkomt. Dus telepathie is, hmm. tel het pad u. Kijk aan. Waar u naartoe gaat. Ja. Nou, Willem. Ik, uh, ik ben weer helemaal op de hoogte. Ik vind uh, altijd fijn hoe jij de dingen altijd uh, weer in perspectief weet te zetten. Ze staan allemaal op de oertaal. Oertaal op. Hietbrink oertaal op internet. Duizenden woorden. Ja. Duizenden, Le, dank voor het bellen. En allemaal naar Nederlands. Dankjewel Willem. Ja. Dag <laughs> allemaal, prettige ja. nacht. Prettige nacht. Ja, kijk, dat, uh, zo kun je er ook naar kijken. Ja, vanuit een uh, taalkundig perspectief. We gaan naar Ben. Ja, goeienacht. Ben goeienacht. Ben ik in Amsterdam. Uh, het volgende ging nog even over de zit van de zich oranje noemende familie. Uh, ik, ik hoorde dat er een historicus die zei het over ABN AMRO, maar daar moeten ze toch een beetje voor schamen, want ABN AMRO bestond nog niet, ook in die tijd, want het is allemaal in het bezit van de koning Koopman, of het, althans het is de oorsprong, medeoprichter van de Nederlandse handelsmaatschappij. Dat is één, hm. ene poot. De andere poot is de Shell, de koninklijke Shell, koninklijke olie. Daar ligt het grote kapitaal van de sigouraien noemende familie. Ah, oké. Okay. Uh, je bent ook historicus? Nee hoor, totaal niet. Maar geïnteresseerd in, uh, ja, in algemene kennis, laat ik het zo noemen. Kijk aan, ja. ja, het, bl het blijft toch wel fascinerend, hè, die familie? Ja, kijk, en wat er gebeurt, er gaat natuurlijk toch wel wat, wel wat uh, bij, de, de, bij koning Wilhelmina. Dat was, werd gezien als een van de rijkste vrouwen. Maar uh, daar is natuurlijk heel veel geld weer verdeeld naar haar, uh, naar haar overlijden. Het hebben de kinderen allemaal natuurlijk een deel gekregen. Hmm. Maar door de goede beleggingen blijft er toch wel een, flinke, een flink kapitaal over. Hoeveel, maar hoeveel was het nou ook alweer? Ik durf het niet te zeggen. Ik, uh, ik, ik, ik, er, en ik denk, uh, ja, er wordt toch al een beetje geheimzinnig over gedaan. Dus het is... Uh, nee, ze durven dat ook niet kenbaar te maken, denk ik. Vooral natuurlijk uh, wetende dat het... het, het uh, het aardige salaris wat deze familie toch nog wel per jaar eh, zich krijgt toebedeeld. Bij Behoor... allemaal. Behoorlijk, ja. ja. Dat is een, een eeuwige discussie. Hè? En ik denk dat daarom ook dat het een beetje verbloemd wordt, of als niet over gesproken wordt. Dat ze zich eigenlijk een beetje zouden moeten generen met zo'n bezit. Dat ze nog zo'n zo enorm geldsom per jaar wordt toegeschoven. Nou ja, het, het is natuurlijk ook, ja, ik bedoel, ze moeten natuurlijk ook wel, ik bedoel, ze hebben natuurlijk kosten voor uh, representatie, ze moeten die paleizen onderhouden, ze hebben ook zelf nog paleizen, niet alleen... Uh, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, de paleizen wordt niet onderhouden, want de paleizen is staatsbezit, hè? Oh, nou, niet allemaal, ze toch? Ze van ons allemaal. Niet allemaal, toch? Ze hebben er ook wel zelf een aantal, toch? Of? Ja, het Drakenstein, hè, bijvoorbeeld. Ja. Ik stel je draken, omdat ja, om dat dan een paleis te noemen. Dus, uh, nou, Het is, is een het, leuk optrekje. En het is pas uh, helemaal verbouwd, volgens mij, hè? Ja, ja, en ik weet ook niet hoe dat gegaan is, of dat uh, privékapitaal gekomen is, weet ik niet. En de familie heeft ook nog het Oude Loo, dat is een steeltje dus op, uh, op het... Uh, op het uh, bij het Nieuwe Loo. Bij het Paleis lo. Ja. Het Oude Loo, is een heel mooi oud steeltje. Maar dat de, de, de, de zijn steeltje. dat de enige die ze hebben? Ja, ik dacht dat de rest allemaal, dus daar zit ook Huis ten bos en Paleis Noordeinde. Dus ik, uh, ja, ik zou niet weten welk paleis nog van hun was. Hm. Soesdijk Dijk was algemeen bekend dat het niet uh, van de familie was. Ja, het, is, het blijft fascinerend dat uh, één familie zoveel geld heeft. Ja, nou ja, uh, uh, ja goed gestart en, en, en goed, uh, goed belegd. En dat, uh, dat is dus dankzij de koning Koopman. Hè? Zeker, ja, daar dat... komt dan waarschijnlijk dat spreekwoord weer vandaan. En ik denk dat hij het uh, toch wel goed gedaan heeft. Ook wat, wat betreft dus de historie van Nederland. Hè? Dat, dat geloof ik wel. absoluut. Zeker, ja. Maar nogmaals, even aanwezig ah, aan waarop bestond nog niet. Nee. De, de Nederlandse Handelsmaatschappij. Dat prachtige mooie kantoor. Het hele mooie gebouw wat ze op de, op de Vijfde Straat hebben. Wat nu het, het gemeentearchief is. Prachtig, ja, zeker, mooi gebouw. Zeker. Dank je wel. Zo dus. En uh, dank je voor het bellen. Ja, ik wens je succes. En uh, dit is een beetje je afscheidsnacht, uh, denk ik, hè. Nou ja, ik ben de vaste... Althans, er vast... dus van dit programma voorlopig, hè? Ja, nou, ik, ik ben de vaste invaller. Dus als uh, Astrid uh, volgende week weer belt, van... Uh, ik, ik blijf nog een weekje weg, dan blijf zit ik hier volgende week weer. <laughs> maar nou, ik ga er voorlopig vanuit dat ze weer terugkomt. We gunnen uh... het er van harte. Zeker. Maar haar stem klinkt ook wel leuk, hoor, moet ik zeggen. Absoluut. Nee, dat is, Astrid is uh, de beste. Ik bedoel, het programma... Het is haar programma. Ze doet het heel goed. Absoluut. Maar ze heeft een goede vervanger. Dankjewel, Ben. En nou niet blozen, hè, ingaan op het... Uh... Op het onderwerp van vanavond. Ik, uh, ik ben wel een beetje aan het lozen nu volgens mij. Ja. Ja, maar het is radio, dus dat moet je erbij denken. Even bij die, bij die uh, meneer Ibrink uh, <laughs> de kennis gaan. Dankjewel Ben. En een fijne ja, nacht. Ja, dag. Dag. Ja, 0800-1121. Dat is het, uh, het gratis nummer wat je... Um, wat je mag bellen. Eh, er staan nog een paar vragen open waar we nog geen antwoorden op hebben eh, gehad. Onder andere de soepballetjes. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Zijn er nou landen buiten Nederland die ook soepballetjes hebben? Of is dat typisch iets Nederlands? Eh, of hebben ze misschien varianten van soepballetjes? Ja, die hebben ze zeker. Maar wat voor varianten dan? Nou, daar, Dat is iets waar ik, waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Het blozen, nou, daar hebben we het al een beetje over gehad... maar nou ja, als iemand daar nog een aanvulling op heeft... mag altijd gebeld worden. Um, en een vraag helemaal aan het begin van de uitzending. Ja, is uh, een suikervrij product nou ook niet schadelijk voor het glazuur van je tanden? Het ging over uh, de verschillende soorten cola die we hebben. Uh, zero, light, uh, regular. Um, ja, wat is er schadelijk voor je tanden, wat niet? Uh, wat zit er eigenlijk allemaal in? Dat zijn ook dingen die uh, voorbij zijn gekomen... Uh, Krijg je uh, vitamine D binnen, van op de zonnebank liggen. En uh, dromen, ja, actueel natuurlijk in deze nacht. Als je zit te luisteren naar bijvoorbeeld de radio... hoe kan het dan dat zoiets waar je naar zit te luisteren... of iets waar je in bevindt, dat dat een droom wordt? Um, wat heeft de werkelijkheid voor verband met de droom die je daarna krijgt? 0800 1121. dat is het gratis telefoonnummer wat je kunt gaan bellen. We gaan naar Peter... Peter. Dag Peter, Goedenacht. Goedendag, ik heb een uh, antwoord op de vraag van mevrouw Wat in Hasselt het openbaar vervoer gratis zou zijn. Is dat nou zo? Ja, het is jarenlang geweest. Het is voor een paar maanden heb ik toevallig gelezen en uh, dat het afgeschaft is, maar het is voor een heel klein prijsje, kun je daar met het openbaar vervoer rijden. Ja, maar en... een heel, heel klein prijsje is niet gratis, hè? Ja, dat is niet meer gratis, nee. O, oh, niet? Kijk, uh, ja, als je het openbaar vervoer hier in Nederland pakt, dat is het toch een stuk duurder. Dan kun je niet voor een klein prijsje rijden. Dus ik nee. uh, vind dat het wel gratis is. Ik woon in Vaart, beter bekend als het drielandenpunt. Zeker, mooi plaatsje. Uh, ja, we zijn een klein stadje of een dorpje, hoe je het noemt, van 9.500 inwoners. En hier rijden dus, we liggen direct aan de grens. En hier rij je Duitse bussen, hier rij je Belgische bussen, hier rij je Nederlandse bussen. En als je 65 plus bent, is het tot einde van vorig jaar gratis geweest, mm. als 65 plus of, om met het openbaar vervoer, dus met de bus in België te rijden. Dan kreeg je een pasje, een groete uh, van een kredietkaart met een uh, paspoort erop, en dan kon je gratis rijden. Dit is nu ook voor een paar maanden afgeschaft. En je kunt dat pasje nu weer aanvragen. Dat kost je dan 39 euro voor een heel jaar. Dus dat zijn ongeveer 75 cent per week. En dan zeg ik nog, het is gratis. Ja, dat is, uh, dat is geen geld inderdaad. Hè? Geen geld, hè? In België kan dat, in Nederland kan dat niet. Hier wordt alleen maar alles duur, jammer genoeg. Ja. Maar dan vraag ik me af, want u, u woont dus in dat uh, vlakbij dat drie landenpunt. Uh, nou, u, u komt geregeld in, uh, u bent uh, eigenlijk een bewoner van drie landen, zou je eigenlijk kunnen zeggen. K heeft u dan ook drie pasjes in uw portemonnee zitten? Want u, ik neem aan dat u, ja, bedoel, als u tenminste alle richtingen rond uw plaatsje uh, uh, heen wil, ja, dan heeft u ook uh, al die, die pasjes, al die verschillende openbaar vervoersmaatschappijen nodig. Nou, ik heb een pasje gehad. Toen woonde ik ergens anders. En dan was het heel makkelijk. Die bus die stopte bij mij voor de deur. En dan kwam ik eh, precies in het centrum kwam ik dan met de Belgische bus. De Duitse bus die pak ik niet. Ik heb een auto, ik heb een scooter. En ik kan heel goed lopen. Ik loop de vier dagen zelfs nog mee. Ik ben 77 jaar. En eh, dus ik ben eigenlijk niet aangewezen op het openbaar vervoer. Maar het was alleen maar een antwoord op de vraag van die mevrouw van... Hoe is het? het is een hasselt over ja. een paar gratis of niet? Ik snap het, ja, nee, heel zeker. Maar ik was dan weer ja, ik bedoel, bij Faals, bij ik ben er ook wel eens geweest, een mooi plaatsje. Uh, ja. was, was ik gewoon weer nieuwsgierig naar uh, ja, hoe zit het daar dan met de mensen daar? Hebben ze daar dan uh, moet, Ja, ik bedoel. Er zijn mensen die werken in Aken of die gaan veel naar Duitsland. Ja, ik noem Aken, maar in Duitsland. Die hebben een, uh, een maandkaart van de Belgische en van de Duitse bus. Maar die zijn niet gratis. En die zijn ook niet zo goedkoop. koop. Hmm, dat moet ik okay. mee zeggen. Maar in België kan dat wel. Oké. Okay. Nou, fijn om, uh, om op die manier even een, een blik over de grens uh, te werpen. 39 euro voor een heel jaar. En ah, als je dan uh, daar veel gebruik van maakt van die Belgische beurs... dan zijn mensen die dan, ja, dagelijks meer op en neer in de omgeving. Ja. En dan is dat volgens mij eigenlijk gratis, hè? Ja, zeker. Ja. Okay. Nou, dank voor het bellen hebben we ook die vraag van Ja, dank u wel. En een fijne nacht nog. Dag nog. Dag. Dag. 0800-1121 is het, uh, het nummer wat je kunt bellen. We gaan naar uh, mevrouw van der Heijden. Ja, dat klopt. Dag. Ik uh, heb een vraag over de vadergids. heb ik al jaren. ja. Er staat de programmering in van Nickelodeon. En nu de laatste weken niet meer. Wat is daar de reden van? Dat zou ik wel willen weten. En dat het er weer in komt. Want ik heb een kleinkind. En die kijkt nou wel eens naar bloep en uh, ht.o. Die drie twee meer menen, zeg maar. En dan kijkt u stiekem mee, volgens mij, als ik het zo hoor. Dan kijk ik mee, want het is, oh, uh, het is na het eten. Hè? Dus voordat hij op bed gaat, dan mag hij dat kijken. Ja, en is dat uh, ook de... Dat ik zeg, ik zou nou zo gek op die centen ben, hoor. Want ik vind dat het nou een beetje gemek maar altijd hetzelfde. Ja. Maar ja, kinderen, hè? Ja. Die vinden dat leuk. Ja, en er zijn zoveel kinderenzenders. Want inderdaad, je hebt Nickelodeon. Ja. Maar je hebt, ja, je hebt allerlei... Je hebt, uh, op Nederland 3 heb je natuurlijk ook, ook verschillende programma's. Ja, dat, dat is meestal als zij... Uh, Vraagte, mag je kijken? Men Beppe weet wel, zegt hij dan. Ja. Bedoelt in Nekolonien? Dat mag dan alleen bepaalde programma's. Dan zeg ik op drie. Nou, dat is meestal voor de kinderen. Hè? Ja. En dat kan er ook nog wat van leren. Maar, maar goed, de, de programmering staat er niet meer in. En u bent eigenlijk nee. Euh, nee. <laughs> hopeloos verloren met die varig iets die u nu heeft. Oeh, ja, vreselijk. Ja. ja. Ja, vervelend. is het. het niet meer voor hem, dus ik denk, hé, het staat er in Ja. En wel anderen waar we nooit naar kijken, dus er kan wel een plekje gevonden worden waar het weer terugkomt. Ja, uw, uw telefoon stoort een beetje, maar dat terzijde. Ah, ik heb een hagema aan. Maar ik ben even in de badkamer okay. gegaan. want er ligt ook nog een klein mannetje bij mij. Dus vandaar. Ah, oké. Nou, ik ben benieuwd uh, of er... Nou, misschien is er een redacteur van de varen gids die, die, uh, ja. die zit te luisteren. En die daar wat over kunt, kan vertellen. Ja, gidsen... Ik, ik hoor het wel vaker. Gidsen kunnen niet, niet alle zenders afdrukken natuurlijk. Want ze moeten een keuze maken. Uh, ja. Want uh, er zijn zoveel zenders tegenwoordig, hè? Ja, ja het veel te veel Honderden. Maar... Dus als je die in een gids ja. zou moeten zetten... dan heb je een hele dik pakket. Nee, uh... maar dit, is, dit wordt wel veel gekeken. Dat dus hoor ik wel. Dat zegt hij van de andere kinderen. Die mogen de altijd kijken en... Dat ik hoor het wel. het wordt veel gekregen, maar ik weet de reden niet. Nee. maar anders moet ik het naar de vader bellen. ja. oké. Okay. nou, ik uh, ben benieuwd uh, of de vadergids uh, luistert en uh, zich kan verantwoorden. ja. ik ook. Ja. <laughs> en dat u snel weer, uh, ja, u, u zet nu gewoon de tv aan en dan kijkt u wat er voorbij komt. nee, ik kijk in de gids. ja, maar in die gids staat het niet meer dat programma staat er niet in. Nee. nee dat die... Uh, dat, uh, Nickelodeon dus. Nou, kijk, vervelend. Kijk, altijd, ik gebruik altijd de gids hoor. Dus uh, ja. ja, dat wel. Nou, misschien... Uh, ja, ik bedoel, ik, ik wil hem niet wegjagen bij de varen gids. Maar misschien uh, moet u dan een kijken <laughs> of, of, of, of er een, of een andere gids is waar het nog wel in staat. Ja, ja ik, ik ga... Ik, ik ben niet in de gelegenheid om alle gids langs te kijken. Nee, dus dat, dat snap ik. Ook niet. Of even een mailtje of een briefje sturen naar de vraag, iets. Ja, dat heb ik nog een idee. Maar ja. inderdaad, waarom? Dat is de vraag. Ja. ja. Heel goed. Nou, dank voor het bellen en uh, we gaan kijken of, uh, of we er een antwoord op kunnen krijgen. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, dag. Dag. Um, we gaan naar Theo. Theo, goeienacht. Theo. Even wakker worden. Theo? Theo? Theo? Theo? Nou, Theo uh, is even koffie zetten, denk ik. Um, we gaan naar Jan. Goedenacht. <laughs> Dag, Jan. Ja, Theo is denk ik in slaap uh, gevallen of zo. Theo is in slaap gevallen. We proberen het uh. zo weer even. Wat kan ik voor jou doen, Jan? Nou, ik had een antwoord over het openbaar vervoer vrijmaken. Ja. Het is natuurlijk een heel mooie gedachte. Maar stel je voor dat nou... Uh, 10% van de mensen in het openbaar vervoer zouden stappen. Dan kan het openbaar vervoer niet tegen. Nee. Dan hebben ze te weinig openbaar vervoer. Mm -hmm. En wat dat aan belastinginkomsten gaat kosten... want er komen geen, uh, geen belastingcentjes van benzine meer binnen... Nee. En het uh, openbaar vervoer is al heel erg uh, wordt dat al betaald door de regering. Dus dat gaat veel zoveel geld kosten. Dus dat gaan ze nooit doen. Dus u, u zegt van uh, dat is een gelopen race. Dat, uh, dat wordt hem niet. Dat gaat het niet worden hoor. Het nee. is een mooi idee. Maar, maar dan komen ze allemaal. Ja, het geld gaat eruit en er komt niks meer binnen als mensen uit de auto stappen... en geen benzine meer tanken. Ja. Want die benzine... dat, dat, uh, dat uh, spekt de, de... de staatskas. De wel. Ja. ja, de kan wel, ja. Dus, dus dan gaat het echt niet... Uh, echt niet maken. Nee, nee want anders... Uh, dan zitten de, maar goed, dan uh, moeten er ook weer meer treinen komen... want hier zitten die treinen weer overvol... en nee, nee, het ene ja, probleem stapelt zich op het andere. Ja, en de bussen allemaal... En, het zou een mooi idee zijn, maar er zijn ze al veel salaat mee begonnen natuurlijk. Nou ja, ja dat, dat willen ze dus niet, ja. Het zal het nooit worden. Dat zal het nooit worden. Nee. Maar over de, over, de balletjes, over de balletjes in de soep wil ik ook nog wat zeggen. Oh, ja, heel ja, graag. Ik ben benieuwd ja. naar. Ik denk dat het gewoon de zuinigheid van Nederland is om het goedkoopste vlees in de soep te doen. Is dat Echte zo? <lacht> Dat is toch weer dat vooroordeel van die, van die zuinigheid van die zuinige Hollanders? Ja, ja. Nou, nou, nou ben ik wel eens in, in, in, in, in Maleisië geweest. Nou, daar hebben ze ook, in Indonesië hebben ze ook hele vrienden balletjes in de soep. Ja, dan weet ik niet wat daarin zit hoor, maar dan hebben ze ook wel balletjes in de soep. Oh, is dat zo? Nou, daar ik, ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Als iemand dat weet, wat voor balletjes uh, ze in Indonesië in de soep hebben zitten. Uh, 08011. Ja, daar hebben ze van alle... 2-1, ja. Ja, je, je weet niet wat je eet af en toe, maar dat maakt ook niet uit, dat als het maar lekker is. Ja. Maar ik denk dat uit Nederland komt, dat het... vergeleken bij, bij, bij uh, België en Frankrijk, als ze, ze daar iets royale zijn met gewoon goed vlees erin doen, en wij doen er maar... Van dat maar, uh, ze gehakt, gehakt in. Gehaakballetjes in. Dat is mijn... Ik weet niet of het waar is, maar ik denk dat het daarvan gekomen is. Ja, nou, het duurste, het duurste vlees is het inderdaad niet, maar wel lekker. Ja, daar gaat het niet om. Dat, uh... Maar, de, ja, goed, in, de, de vraag is ook van... Ja, wat, wat, wat doen de landen om ons heen eigenlijk? En, uh, nou ja, in Indonesië hebben ze blijkbaar andere balletjes, zeg jij. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ja, dan zie ik je dingen te eten. Dat uh, moet je ook niet vragen wat je nou gegeten hebt. Ja, zie. In een gewoon restaurant zit niet, maar als ze gewoon daar, uh, zo langs een toko loopt, dan uh, nou ja, weet je dan wat. Dan, ja. Nou ja, blij <lacht> blijf ik het de volgende dag. Nou, nou, als je een beetje goed oplet, gaat het goed hoor. Maar als, het, als je je eigen bordje maar bij je hebt, en dan, uh, dan is het goed. Want de besmettingen uh, daar, die komen meestal voor. Je moet niet uit een, uh, uit een bordje uh, iets eten wat zij uh, schoon hebben gemaakt, want dan gaat het fout. Dat zeg jij. Als je, als je uit zo'n hete wok uh, je eigen bordje hebt en een hete wok iets eet, dan uh, kan er weinig fout gaan. Zeker. Maar leuk dat je de, de, weer eens even uh, de soepballen uh, opwierp. Want uh, ja, ik ben toch wel benieuwd naar hoe dat nou nu in de rest van de wereld zit. Ja, nou, ja Indonesië, uh, Maleisië, nou, daar hebben we ook soep met. Uh, met uh, ja. ook, ook visballetjes, ook, ja. ook veel visballetjes trouwens. Oké. Okay. Maar dank je voor het bellen. Okay. En uh, we gaan kijken of er nog andere mensen zijn die er wat van uh, af weten. Ja, nog een prettige dag. Dank je wel, hè? Ja, hey. Dag. Hallo, uh. van Train. Gratis was weet ik niet, maar James Brown die ging gewoon met, met de nachttrein. Night Train was dat. Ja, 0800 1121 Ik heb het nummer volgens mij al honderd keer geroepen. Volgens mij zit het ook in uw gedachten, misschien wel in uw dromen zelfs. Het um, is toch wel leuk als u het een keer uh, ook echt gaat uh, drukken. Of misschien nog wel draaien als u een oude telefoon hebt. Um, want ik zou het leuk vinden om u zometeen even in de uitzending uh, te spreken. Als u een originele vraag hebt, overal mag het overgaan in dit programma. Um, en als u een vraag hebt gehoord van u, nou, daar weet ik wel iets van. Ik weet er niet alles van, maar ik weet er iets van. Mag u gewoon bellen. Um, en als u er alles van weet, dan moet u zeker bellen. Want uh, deskundigen hebben we in dit programma nooit genoeg. 0800-1121 uh, mailen. Dat kan ook. Uh, Nachtzuster.omroepmax.nl Of uh, twitteren. Dat kan ook nog. We zijn van alle markten thuis. At Nachtzuster. Of anders at uh, Ron Dan uh, uh, lees ik het via het digitale platform. Um, we gaan naar uh, Miriam. Dag Miriam. Hallo. Je schrikt Goeie er helemaal regie van. regie is uh, echt bij jullie. Je schrikt ervan. Ja, nou ja, het is dus, dus gewoon een beetje plotseling, maar wel een hele goede regie bij jullie. <laughs> nou, uh, alle lof uh, voor Martijn, die doet de regie, dus uh, applaus voor hem zou ik, ja, ik zeggen. ik merk dat. Ja, ik merk dat. Vertel. Uh, nog bovendien bedankt voor de, de, die leuke uh, vergelijking met, uh, met die maanlancering van jou. Van het, de helal... Oh. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die vond ik erg leuk. Daar heb ik nog wel veel pret van gehad. Oh, was het, was het zo maar, belachelijk? Uh, ik heb al, wat? Was het zo belachelijk? Nee, niet belachelijk. <laughs> het was juist leuk. Oké. Okay. Nou, pf, gelukkig. Miriam, wat kan ik voor je doen? Ja, Ter Het Absoluut niet belachelijk. Uh, maar ik, had wel een, uh, ik, ik heb wel twee reacties gehoord. En dat ging met name om, uh, om uh, telepathie. Ja, dat uh, ging een beetje alle ja, kanten op, hè? Ik wilde geen para radio van maken. Want ik, ben, daar, daar heb ik, ik heb er wel ervaring mee. Maar dit is een hele andere visie die ik uh, erop heb. Het zijn twee informatiekanalen, zeg maar. Uh, als het radio bij je binnenkomt als je slaapt... Ja. dan is het niet dat je van, vanuit een, een onderwerp in je slaap komt. Nee, maar je, je zit in een slaap... Mm -hmm. En het onderwerp komt binnen. En het is bij mij eigenlijk een puur wetenschappelijke uh, uh, uh, vraagding. Vandaar dat ik het had over feitelijkheid. Ja. En uh, ja, ik ben gewoon wel benieuwd naar jij, naar, naar onderzoeken of zo die er gedaan zijn of uh, nagedaan worden. Ja. Zeg maar. ja. Dus dat is het eigenlijk. En verder wil ik niet ingaan op uh, persoonlijke andere ervaringen. Nee. Want het zijn andere knalen, weet je wel. Oké, okay. dus... nou, je hebt het even, even goed gericht gezet. Ik, ik vond het wel, vond het wel heel, heel lief van die mensen die erop reageerden. En, uh, maar uh, jammer dat ik die man niet zo kon verstaan die niet uh, die, die laatst sprak. Ja. Yeah. Maar uh, ja, dat zijn inderdaad ook uh, dingen die binnenkomen. Maar uh, pure feiten, materiaal wat binnenkomt als je slaapt en de radio staat aan. Ja, dat was jouw vraag. Er een materiaal binnen. En daar ben ik wetenschappelijk gewoon heel in, erg in geïnteresseerd. Ja, nou ik hoop dat er uh, iemand is die er wat, uh, wat meer vanuit een, een wetenschappelijke achtergrond wat over zou kunnen zeggen. Dat zou, dat zou wel leuk ja. zijn. Dat was ook jouw bedoeling. En uh, ja, soms dan, dan dwalen wij een beetje af met vragen. Dat is ook eigenlijk wel weer leuker aan dit programma. Uh, maar ik snap, jij wil gewoon antwoord hebben. Toch? Ja, ik vind gewoon nou, ik hoef niet per se een antwoord te hebben, maar ik wil het wel duidelijk hebben waar ik het over heb. Tuurlijk, nee dat is heel goed. Dus dat, dat, dat heb je nu bij deze recht gezet. Dat zijn twee dingen eigenlijk. Ja. Telepathie en, en wat, wat er binnenkomt. Nou ja, telepathie dat was eigenlijk weer een andere vraag, geloof ik. Ja, dat is een, inderdaad een andere vraag, ja. Maar, maar wel, mag ik nog één ding zeggen? Tuurlijk, tuurlijk. Ik zei, ik zei laatst tegen mijn dochter een week terug of zo, zei ik van, ik heb geen tv nodig in mijn slaapkamer. Ik heb geen tweede tv nodig. Je ik luister de... naar de radio. Ja. En toen zei ze, dat was heel beeldend, zei ze van, jij kijkt naar de radio dus. Dat vind ik wel heel grappig om te zeggen. Ja, en we hebben eigenlijk ook gewoon allemaal een tv in ons hoofd. Ja, precies. Toch? Dat zijn die dromen weer. Komen we daar ja, weer uit. Ja. Ja. Nou, We gaan kijken of er nu een uh, wat meer wetenschappelijk antwoord komt. We gaan ons best doen. Nou, het zal niet gebeuren, denk ik. Maar, uh, nou, Je ik weet het nooit. Het duidelijk maken. Ja, ik bedoel, onderschat de luisteraars van Nachtzuster niet, hoor. <lacht> nee, nee, nee, nee. Nee, nee. <lacht> nee, want ook, ook die twee personen die hebben er ook een gedeelte gelijk in. Want het heeft wel met elkaar te maken, waarschijnlijk. Maar ja. ik, ik, ik, ik wil het puur vanuit een... Uh, Vanuit het weten. Wil ja. Uh, ja. Oké, okay. okay, Mirjam, het is duidelijk. Goed, doei. Dankjewel. Dag. 0800 1121, dat is het nummer wat je, dan, uh, wat je dan kunt gaan bellen. We gaan naar Rob. Ja, daar ben ik weer. Eindelijk. Ik werd er straks, uh, moest ik mee schamen, hoorde ik over de radio, omdat ik de ABN Amro had genoemd. Oh ja, dat was jij, ja. Ja. Dat heb ik alleen genoemd omdat het een bekende klank heeft. Natuurlijk bestond in die tijd de ABN AMRO nog niet. ABN AMRO al helemaal niet, maar de ABN dus ook niet. Maar het was inderdaad de handelsmaatschappij die de koning Willem I is opgericht. Maar ik zat er niet zo erg ver naast. Ik uh, gaf alleen een link aan. En ik maak eventjes uh, de laatste regels van het Wikipedia-artikel, uh, zal ik u even voorlezen. De van, handelsmaatschappijs... van, van. van... Van de ABN heb je het nu over, hè? Of... Van de ABN, ja. ja. ja. Uh, de handelsmaatschappij is namelijk een bank geworden. En na de oorlog, uh, voornamelijk toch in Nederland een bank gebleven. En de laatste regels op het Wikipedia-artikel zijn als volgt. Het bankiersbedrijf in Nederland floreerde echter. En na de fusie met de Twentse Bank in 1964... werd het bedrijf onder de naam Algemene Bank Nederland, of ABN... Eén van de grootste bankbedrijven in Nederland. Dus ik was inderdaad een beetje slordig... door het iets te korte de bocht, dat zo te noemen. Maar er was dus wel degelijk een duidelijke link. Ik snap je. Met koningin Willem I en met de handelsmaatschappij. Ja, nou dat was, uh, dat was inderdaad duidelijk. Maar inderdaad... Uh, de, uh, ja, de, de, de... Maar het het klopte, maar het was wat korter de bocht. inderdaad. Dat zeg je goed al zelf. Maar dat maakt niet uit, want... Uh... Het, het, we zaten wel in de goede richting. Ik was eventjes met een veel te grote sprong... van het begin van de 19e eeuw naar nu gesprongen. Ja, nou, dus dan hoor je maar hoe, nou ja. hoe scherp onze nee, luisteraars... Ik ken de klank te, te doen klinken in de oren van de luisteraars, begrijpt ja, u? Ik snap het. Want ik ben zeer uh, media gevoelig. <laughs> media gevoelig. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Okay. Uh, nou, kan ik nog wat voor je doen of zullen we het hierbij laten, uh, Rob? Eh, uh, laten we het maar hierbij laten. Ja? ja? Weet je het zeker? <laughs> ja, ik heb trouwens okay. ook wel eens een plaatje gemaakt. Dat draai ze ook nooit, maar oké. Okay. Ook <laughs> nog meegedaan aan The Voice toevallig? Nee, ja, nee, naar nou een <laughs> ander programma. Daar lag ik er meteen al uit. Oh, dan ben ik wel heel ook benieuwd. Heel welk mee. programma? Hoe was het ook alweer? Oh, de X-Factor. Ja. Oh, oké. Okay. Oh, dus dan nou, toch wel een aardige zangstem dan volgens mij. Nee hoor, ik oh. kan helemaal niet zo goed zingen, eigenlijk. Maar toch meegedaan? Ja, oh ja, ja, die jury die was ook best tevreden over mij, maar heel aardig tegen mij trouwens. Maar ik mocht niet door naar de volgende ronde. Oké. Okay. En dat vond ik ook niet zo erg ik heel goed. Ik ben nu eigenlijk heel, heel nieuwsgierig. <lacht> Voel je me aankomen? Ik... <lacht> nee, nee, nee. nee. Oh. nee. Je, zou niet, je wilde even niet uh, een stukje zingen? Zingen? <lacht> <lacht> laat maar, laat maar, Rob. Ik, ik, op YouTube, Rob Engelsman. Oké, okay. dus, uh, nou, kunnen we je allemaal even sta gaan op beluisteren. YouTube met het nummer Stadspark. Ja. Yeah. Stadspark in het Gronings. Uh, sta ik op YouTube en als mensen me echt willen horen, kunnen ze dat opzoeken. Kijk aan. En uh, vooral de dame die daar zingt, dat is Gietje Blink. Die is erg goed. deze YouTube-clip. Stadspark. Kijk aan. Nou, we gaan, uh, ik, ik ben toch op benieuwd. Engels, dus ik uh, ga, ja, ga na de uitzending toch even kijken, denk ik. Ik ben nu wel benieuwd geworden. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel, Rob. Ja, hoi. Dag. Frank, goeienacht. Uh, hallo. Uh... Ron, is het. Ron, ja. ja. <laughs> Frank, Ron. wat kan ik uh, voor je betekenen op dit uh, vroege tijdstip? Nou, deze de die we gehad hebben is een klein beetje inspanning, denk ik, op dit uur. Oh. Ik probeer het heel kort te houden dan. Ja. Blozen. Leuk onderwerp is dat, ja. Verenigd? Ja, nou ik, ik ben wel benieuwd, waar komt het vandaan? Ja. Nou ja, blozen uh, betekent, of is zo moet ik het zeggen. Jij weet wat een aardig is. Mm -hmm. En blozen is dan een tijdelijke, kortstondige overmatige overvulling zou je kunnen zeggen van een bloedvat door bijvoorbeeld schaamte, woede op dat moment. Spanning. Gebeurt dus reflect ja, ja. Hoe zeg je dat? Reflexmatig. Ja. Dus dat is een tijdelijke overvulling. Gaat er tijdelijk even meer bloed naar een bloedvat? Adert u. <kuggen> en dat zie je dan in de vorm van roodheid. En dat zit dan toevallig ook allemaal, die, die, dat zijn toevallig de bloedvaten die je in je wangen hebt zitten? is er in het gezicht, waarom? Omdat woede, angst, schrikreactie manifesteert zich met name in het gezicht ja. visueel hm. kun je je dat voorstellen? ja, ja, tuurlijk ja, ja, ik, uh... ja, ja. Ik kan dus dat betekent dus blozen dat is dus de reactie ja. in mijn ogen heeft het weinig te maken met blazen bij eerder horen. Ja, dat was uh, dat. Willem, Willem beeld van vaker naar dit programma. En die zet het altijd een beetje in een soort ja, taalkundig perspectief uh, met dialecten. Ja, ja. En uh, dat mag ook. Ik bedoel, dat, ja, nee. uh, dat, is, niet, dat is niet verkeerd. Dus uh, dat dat, uh, ik hoop dat hij dat zeker blijft doen. Maar uh, het ja. antwoord, uh, dat, uh, dat, nou, dat krijgen we nu van jou. Dus dat, uh... Ik heb hem gezien op televisie op bij Man bij het hond. Ja, ik, ik heb hem ook wel eens bij André van Duin zien zitten, volgens mij. deed hij heel goed. En uh, ja, hij weet er ook veel vanaf. Uh, ja. Het is zeker vermakelijk. De, mito de mitochondriën, heel kort, hè? Ja. Nou, uh, ik dacht ik dat er nog geen antwoord op geweest is. Hmm. Uh, de mitochondriën, we hebben een cel. Iedereen heeft cellen, ons lichaam. Hmm. Knikkers als het ware. In die cel, daar zit van alles in. Waarom mitochondriën? En we zijn de mitochondriën? De mitochondriën zijn zeg maar de energiefabrieken binnen de cel. Die zorgen er dus voor dat uiteindelijk, glucosevoorraad zeg maar, de suiker, die zorgen er dus voor dat onze cel beschikbaar beschikking heeft constant over brandstof. Oké. Okay. Dus die maken van de benzine als het ware energie. Daar zorgen zij alleen voor. ja. De DNA, die meneer stelde een vraag en legde een verband naar DNA. Er is geen enkel verband. Oké. Okay, nou DNA zit namelijk niet in de cel zelf, maar in de kern van de cel. Ah, oké. Okay. Ik, ik, ik was namelijk ook even naar de, de, de Wikipedia site gegaan. Daar zag ik ook allemaal grote uh, ja, lappen tekst rondom DNA. Maar dat, uh, dat klopt dus niet. Nee, daar zit, nee, dat heeft met de mitochondriën als het ware. ...als zodanig niks te maken. Hm. Die hebben een totaal andere verantwoording. Namelijk het overdragen... ...van de erfelijke eigenschappen. Ah, kijk aan. Ja. En die mitochondriën zorgen ervoor... Dat onze, <coughs> ...dat onze cellen zich kunnen delen. En door die deling... ...gaat ook de DNA weer mee... ...naar een volgende cel. Dus die zitten in heel ons lichaam. Kijk aan, ja. Is het de volgende... Ja, ik, ik, zit, ik zit ook een beetje mee te schrijven nu. Het is, het is een ingewikkeld onderwerp. Ja, vooral op dit, uh, dit vroege tijdstip. Ja. Maar uh, we zijn weer een stapje, een stapje dichterbij. Nou, een grote stap zelfs. Met jou, dank... Uh... Had jij nog iets over dromen? Nou, we gaan eerst even naar het nieuws luisteren. Oké. Okay. <laughs> Dan, uh, ik zou zeggen... Pro als, uh, probeer straks even terug te bellen anders. Ron, ik hou het hierbij. Oké, okay, Frank. Dank je wel. Dank je wel. Dag. Dag. Ja, moeilijke onderwerpen en makkelijke onderwerpen. Ze komen allemaal voorbij op dit vroege tijdstip. Als je net wakker wordt, um, goedemorgen. En uh, blijf nog even luisteren. Een uurtje met Nachtzuster zijn we zometeen nog bij je. Uh, na het nieuws. Ik zou zeggen, blijf erbij. Nachtzuster, een programma van Max.